In een opvangcentrum voor nabestaanden en overleven zijn tientallen ouders die nog niet weten hoe het met hun kind is. Gisteren schoten dader om zich heen op een jeugdkamp van de Arbeiderspartij. De politie is intussen op zoek naar een mogelijke medeplichtige van de schutter. Op welke manier die betrokken zou zijn geweest bij de aanslag op het eiland is niet duidelijk.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 En door sommige programma's op tv kom je weer op een idee om een plaat te draaien, over Ja, klopt. Ja, deze ook, hè? This Bij Mart Smeets. Mart Smeets, gisteravond, ja.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 En natuurlijk hebben we ook nog lekker muziek. Tot aan 5 uur is dit zondag zaterdag. En daarna de heren van Entertainment voor You. hou je radio op ZFM Sandvoort.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 today right? Jij hebt ook alles hè, Albert je Jij hebt ook alles hè, Ja, dus, <laughs> zelfs deze quizie. plaats. Gewoon een kwestie van goed verzamelen De hè? Pasadena's uit de jaren 80 en tributes ride right on. Ja, en uh, het volgende bericht gaat over golf. En dan gaan we even terug naar afgelopen maandag.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 af handicap 17. Gevolgd door Martin Spaans met 34 punten. En op de derde plaats eindigde Hans Botman eveneens met 34 punten. Hij werd derde omdat Spaans op de laatste holes beter scoorde. Een regel in het golf. Beste dame werd Elisabeth Houswirth met 31 punten en kreeg, Zij kreeg stevens de prijs voor de longest drive bij de 20 deelnemende dames. Dus dat was weer een geweldige dag op de Zandvoortse Kennemer Golf and Country Club. En de neer bij de dames ging niet lukken, hè? geloof ik.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 Qui cueillir le ciel au de leur main Comme on cueille la, la Providence, Providence dans, Refusant dans de penser au lendemain C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui me mm -hmm. Il chez lui, le Elle est descendue. Ja, met de toer op de achtergrond aan, dan hoort gewoon een beetje Frans en een natuurlijk. Ja, de uh, Michel Fouguin en Une belle histoire. Mooi plaatje. Even nog voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld. De kwalificatie van de Formule 1. Uh, op Paul start Webber, gevolgd door Hamilton. En op de derde plaats Vettel, gevolgd door Alonso en Massa. dus een beetje een verrassende, verrassende startopstelling met Hamilton op de tweede plaats. En de twee Ferraris vlak achter Vettel. Uh,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 De nieuwe single van C.L. Green op de Salvoorts Radio. En die heet I Want You. Nou, de kermis is gisteravond gestart hier in Salvoorts. Vanavond gaat het feest op de kermis natuurlijk gewoon door. Met haar spectaculair vuurwerk. En het gedicht van deze week van Albert-Jan, die gaat over de kermis. Muziek.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 Groot dorpsgezin is bij elkaar, want kermis komt maar eens in het jaar. En zo is maar net, kermis komt maar één keer in het jaar, dus geniet ervan. Vanavond ook weer uiteraard groot op de Kermers en in het centrum van Sandvoort tijdens de Tropicana Festival. Heb jij ook een gedicht voor CFM, het gedicht van de week, elke week te horen ze rond kwart voor vijf bij CFM? Stuur hem dan naar redactie.cfmsandvoort.nl redactie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 van post niet te verslaan, hadden we de gele trui weer aan. En de jonkom zag weer achter op de motorheid dat we te verslaan. De toe de Frans. De tijd van mijn leven. Gekluisterd aan mijn radio. De strijd van Joop en van hier.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 Zijn hond van in Parijs Die pakte daar de eerste prijs Het was genieten van de kneed En die kijper en van Jan Bies en de melk De ploeg van Post niet te verslaan Hadden de gele trui weer aan En Theo komen zat weer achter Op de motor de we te verslaan De Toe de France De tijd voor mijn leven I'm hey.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 Op uh, de, mijn favoriet, de heer uh, Slek. Nou, een halve seconde zal het niet zijn, hè? Nee, een halve uh, minuut. Een halve minuut, half minuut. Ja, want hij, hij moest dit 57 seconden goed maken En hij rijdt nu een halve minuut voor. Dus Cadel Evans virtueel, ik vind het zo'n mooi woord, in het geel. Virtueel in het geel. Dankjewel, albert -Jan? Ja, Dag, zitten ik zit er we weer op. op. Rob, hartstikke bedankt. Zo dadelijk entertainment voor jou. En die hebben weer heel wat in petto. We hebben een gast. Wow. Een, een damesgast, Hoe ze ook alweer?